Dinsdag 22 oktober 2013, Telegraaf, Verenigde Naties wil. Einde, Sinterklaasfeest, Nederland moet, helemaal. Stoppen. Met het Sinterklaasfeest, dat zegt professor Shepherd, Hoofd van de werkgroep van de Verenigde Naties die onderzoek doet naar Zwarte Piet.